Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen is opgelopen tot 3346. Dat zijn er 300 meer dan gisteren. Het is de laatste keer dat het instituut Mijnbouw Schade Groningen een update geeft van de schade. Tot nu toe was op elf plekken de schade zo groot dat er meteen maatregelen nodig waren. De aardbeving van vorige week was een van de zwaarste die ooit in Groningen is gemeten. In Dirksland op goeree overflakkee is vanavond een auto van de weg geraakt en in brand gevlogen. De persoon die in de auto zat kon er volgens de veiligheidsregio niet meer op tijd uitkomen en is overleden. Volgens de politie was het slachtoffer waarschijnlijk de enige inzittende van de auto. Over de identiteit is nog niets bekendgemaakt. In Canada is een groep schoolkinderen aangevallen door een beer. Er zijn elf gewonden en twee zijn in kritieke toestand. De leraar van de klas is een van de zwaar gewonden. De aanval gebeurde op een wandelpad in de provincie British Columbia. De grizzly beer die aanviel was volgens de terreinbeheerder agressief. Het is niet bekend wat er vooraf ging aan de aanval. De school van de kinderen bleef vandaag dicht en mensen die betrokken waren krijgen begeleiding. Vanuit de muziekwereld wordt geschokt gereageerd op het overlijden van zanger René Karst. Collega-zanger Stef Eckel noemt het onwerkelijk voor iedereen, onwerkelijk voor iemand die nog volop in het leven stond. Zanger Frank van Etten noemt Karst een van de liefste mannen uit het vak... en ook volksartiest Jannes benadrukt de gezelligheid en warmte van de zanger. René Karst, bekend van hits als Adje voor de sfeer en liever te dik in de kist... overleed vannacht onverwacht in zijn slaap. Hij was 59. Het weer hier en daar valt een winterse bui. Het koelt af tot tussen de 2 en min 2 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Maar door de zuid zuidwestenwind wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Zie het. I can. Take my hand and then we're rolling on the floor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 So cold Yeah, my